Manik Sampersen met het NOS-journaal. Oud-justitie-minister Opstelten geeft toe dat hij vier jaar geleden fout heeft gemaakt... in de zogeheten Bonnetjes-affaire. Die draaide om een deal met een drugshandelaar. In een biografie die vandaag uitkomt noemt opstelte het volgens het AD enorm stom... dat hij tijdens een debat speculeerde over de hoogte van de schikking. Hij zegt dat hij dat na het debat ook van zijn vrouw te horen kreeg. Opstelte moest aftreden vanwege de affaire... De minister zei lange tijd dat er geen bonnetje meer was van die schikking... maar dat bleek er later toch te zijn. De politie in Noord-Ierland heeft op twee plekken huiszoeking gedaan... in het onderzoek naar de 39 doden die gisteren werden gevonden in een vrachtwagen. De Noord-Ierse chauffeur zit vast op verdenking van moord. De Britse politie is inmiddels begonnen met het identificeren van de lichamen. Vanavond zijn er herdenkingen voor de slachtoffers.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 De appartementen erboven zijn ontruimd vanwege een mogelijk instortingsgevaar. Het is de tweede plofkraak in korte tijd in Spijkenissen. En vorige week werd ook in Vlaardingen een geldautomaat opgeblazen. Na twee overwinningen heeft Ajax de derde groepswedstrijd in de Champions League verloren. In Amsterdam was Chelsea met 1-0 te sterk. Ajax en Chelsea staan nu gedeeld bovenaan in groep H. Beide clubs hebben zes punten... Vanavond spelen Feyenoord, AZ en PSV een wedstrijd in de Europa League. Het weer. In de loop van de dag meer bewolking. Hier en daar kan wat lichte regen vallen bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Mag het lichten? Mag het lichten?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 Sweet home. Gaat gewoon zoals het gaat. Op het wel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 take you back Without you I die dear Knowing